Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een Russische raketaanval in Oekraïne zijn meerdere burgers gewond geraakt. Volgens de Oekraïnse overheid is er ook een kind bij. Het is niet bekend of er dodelijke slachtoffers zijn. Op sociale media gaan beelden rond van de aanval. Je ziet een enorme explosie bij een plein in de stad Garkov. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Beelden van een, een camera die op het centrale plein van Garkov staat. En die registreert hoe vanaf een uur of acht was dat lokale tijd een raket inslaat. Ja, tegen de voorgevel van het, het gebouw van de provinciale administratie. Dus dat is echt het absoluut het hart van Garkov, een plek die, die iedereen eh, kent. De ravage was enorm. Rusland zegt tot nu toe steeds dat ze alleen schieten op militaire doelen, maar in dit geval was dat dus niet zo. En ook YouTube komt in actie tegen nepnieuws van Russische staatsmedia. De zenders RT en Sputnik hebben miljoenen volgers op social, maar hun content wordt nu geweerd van meerdere platformen. De EU had daarom gevraagd. Eerder maakten Facebook, Instagram en TikTok ook bekend mee te helpen. En veel mensen willen laten zien dat ze Oekraïne steunen. De blauw-gele vlag van het land is bij ons nauwelijks aan te slepen. Bij de fabrikant in Dokkum in Friesland draaien de naaimachines op volle toeren. Ja, het is echt enorm. Ja. De Oekraïne vlag merken we wel dat die echt in trek is bij alle soorten klanten van ons. Zowel particulieren als bedrijven als gemeentes hebben er echt de behoefte aan om de, om de Oekraïnse vlag buiten te hangen. Normaal verkopen ze er enkele tientallen per jaar en nu gaat dat er in één weekend al doorheen. En dan nog ander nieuws. TikTokkers zijn binnenkort waarschijnlijk een stuk langer bezig om dansjes in te studeren. De video's in de app mogen voortaan 10 minuten duren. Nu mogen de filmpjes van dansjes, pranks en hacks nog maximaal 3 minuten zijn. En in Geleen in Limburg liepen mensen vanochtend vroeg al helemaal verkleed door de straten. Niet met een biertje, maar met een prikker en een vuilniszak in hun hand. Ze ruimden de rotzooi op die de feesthangers hebben achtergelaten. Had je niet leven zelf gevierd vandaag meneer? Nee, dan lopen een heleboel kippen zonder kop rond. Hè? Die Die je alles op de grond. Ja, Namorgen is het opruimen van confetti en bierblikjes waarschijnlijk voorbij. Het is de laatste dag van carnaval. Het weer nog een wisselend dagje vandaag. In het westen en noordwesten is het grijs en regenachtig. In Limburg is er regelmatig zon en blijft het droog. Het wordt max 6 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB.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 Yeah. yeah. Wel, dus nee. Uh, hey, goed. Hé uh, hey jongens, eh. Uh, uh, uh, ja, wacht even voordat jij begint, uh, Ger. Ja. Ik krijg uh, berichten van Harry. Harry? de penningmeester van, ja. uh, van dit... We uh, moeten stoppen, met stop? nou, ja? moet <laughs> de we het geld op. Een paar banken, die betaalt niet meer. <laughs> <laughs> we betaald betaalden de rust voor <laughs> Ja, goed, maar even zonder gekheid uh, uh, Ik krijg een bericht. Uh, als het goed is, krijgen we een aantal luisteraars erbij. Want we zijn te zien en te luisteren... op het KPN Digitale Net. Dat dus is voor niemand leuk. Dus, ja, dat goed. vind ik top. Uh, dan moet ik alleen, even, ja, moet ik alleen ja. nog even erbij uh, zeggen... dat ik uh, niet uh, precies weet... welk kanaal bij welk kanaal hoort... Super je hebt een tv-kanaal. Dat kan 1367 uh, zijn of 1067. En het radiokanaal is hetzelfde. Dus uh, je hebt op je tv altijd de mogelijkheid... dat je via je tv ook uh, de radio kan opzetten. En dat uh, heeft een ander kanaal als uh, bijvoorbeeld het tv-kanaal. Dus dat moet je even uitvogelen. 1367 en 1067. Ja. Uh, Oké, okay, jongens, nou, de... <coughs> om even uh, uh, uh, we zitten nu natuurlijk nu in de winter, het is koud. Uh, nou, er zijn warmtekussens als energiebesparend alternatief voor terraswarmers. Dus ja. die kan je, uh, je kan bij Mio, Ach. bij Rabbel, bij, bij, uh, bij uh, XL en uh, kan je. Oh op... Ger, help me ja. even. Heb jij, ik heb, mijn auto het gelukkig niet die ik nu heb, maar mijn vorige auto had stoelverwarming. Ja. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar het is alsof Top. je in je broek Nee, ik vind het helemaal niks. Ik vind het fantastisch. Ik vind het alsof je in je broek gescheten hebt. echt. Nou, zie ja, dat dus... is ook lekker. Ik heb al wel... Nee, dat is dus hetzelfde als, als pissing pis in, in, in je duikpak. Dat is één keer lekker, maar daarna... Nee, maar dan wordt het koud en dit blijft warm. Ja. Nou, heb je, heb ik je heb er nog heb wel wat over, over te vertellen, hoor. Heb je er wat uh, van? Ik, ik vind het Er is een in je auto, alsof je in je broek gescheten hebt. Ja, ik dacht, dat vind eigenlijk Nee, maar weet je wat lekker is? Nee, je moet... Ik, ik voel het in mijn rug. En je, dat vind ik uiterlijk ja. prettig. Ja? Dat is een heel nou, maar fijn... Het gaat, je rug vind ik oké, okay, maar zo'n warm zitvlak... Ja, heb ik ook niet zo moeilijk. Nee, ik heb echt nou, maar even, even, Is maar, het ik, een je, beetje van je, een jeugdtrauma of zo? Nee, maar het is een beetje het is hetzelfde als je, wij, wilden, wij hebben ook een conflict omdat ik een, een vouwer ben en jij een propper. <laughs> nou, nee, nee Gerrit is ook een vouwer. Ik zag daar een paar berichten over doorkomen op Facebook... dat mensen het wel, ja, misschien wel lekker vinden als ze erop zitten... maar ze hebben dus voor de rest gewoon hartstikke koud. Ja, nou, en, en, en dan nog wat. Ik heb ze uitgeprobeerd, want uh, waar ik altijd kom... om negen uur s ochtends zo'n ja, koffie dat te, dat te drinken... Daar ja, proefzitter. Nou, nou, daar ga ik even naartoe. Ja, is er zit zo'n soort cement van drukknopje... maar ze werken niet altijd. Dus op een ja. of andere manier uh, schijnt het nog niet helemaal goed uh, te functioneren. Ondanks dat je ze op een accu kan zetten... en die accu die gaat dan in dat ding en dan heb je ja, op een gegeven moment... maar het ik vind werkt... het een beetje als een driekwart broek. Ja. Uh, je hebt een korte broek aan de weer, en... het lekker weer ja, ja, een lange broek als ze korter beetje. En daarbij we, dan we gaan we gaan maar gaan dan kussen. moet de gemeente zich hiermee mee, mee, mee bemoeien, maar dat is heeft alleen maar met de verkiezingen Daar, de... Oh joh. Ja joh, uh, 30 ondernemers kunnen dan korting krijgen, weet ik. Nee, ja, ja. Ach, het is, maar, het is maar, toch leuk, jongens. Warm stoetjes. kom op. ik vind het het briljant alleen niet netten uit, ja. ik hou niet van mijn broek te scheiden nee. uh, Overigens heb je meegekregen over nou, de, uh, minder goed nieuws nee. uh, de mevrouw Merkel de oude de oude Merkel zelf mevrouw Merkel Angela, Angela Angela die uh, is uh, gerold ga weg ah, ja even ja? Dus. die was even uh, die was, deze vrouw is natuurlijk nu gestopt maar die, uh, die was aan het winkelen in de supermarché ja in Duitsland ja? en uh, die is gerold door een zakkenroller. Je maar maar nou, gewoon, ja, het nou, ja, dat portemonneetje dat hing uh, in een tas aan de. Uh, die, in een tas aan het winkelwagen, dat ze die gangen. Maar het meest bizarre is natuurlijk dat die vrouw wordt gerold. het nou, er twee bodyguards om erheen lopen. <laughs> maar dan ben je toch best een goede zakkenroller. Dan ben je een goede zakkenroller, ja. Even langslopen, portemonneetje een Anselmo pakken. Die denkt, daar nou, zit een hele Duitse, de hele Duitse omzet in. Russische roebel. Ja, ja, misschien ja. zei ze wel tegen een van die beveiligers: Geef ja, ja, ja, een, ja, een ja, de melk halen, Karl. Ja, nou ja. Weet jij hoe weet jij dat die Carl heet, heet? Iemand de ja. portemonnee jat met twee ja. bodyguards. Ja, body ja, body ja, ja, op. ja, absoluut, absoluut. Maar hoe weet jij dat die Karel heet? Ja, dat vroeg me ook eigenlijk af. Ja, maar dat jij allemaal Karl daar toch niet. Of Heinz? Karl Mai. Ah, van de Karl Mai van binnen toe. Van toe? Is de druppel naar binnen toe? dat komt, zei Old Chatterhand, misgebruikt, want het condoom niet, Maar ik vind het er mooi. De naam, Karel. Karel is en een mooie naam. Heinz. Heinz ik wat minder. Ja. Heins ja. Heins Weet je minder, wat, ja. ik een, beetje wat ik een mooie naam vind? Nou? Eagle. Ja, mooi. Ach, geweldig. man man. geweest Heerlijk. Wat zeg je? Hit geweest? Jawel, Dat ga ik wel even uitzoeken. komt van de LP Hotel Californië. deze deze Chicago man. Nou, moet ik toch iets ernstigs uh, tegen jou zeggen? Nee, hou ja, ah, op. Zal ik het dan uh, maar niet nee, hebben? Doe maar dan? Nee, ik maar niet. Het is wel een mooi nummer. Het is, uh, het is uh, bijna verkiezingstijd. Uh, ah, en uh, ik wil jullie even uh, uh, op de hoogte brengen. van dat mijn uh, uh, uh, vrouw, uh, Siska Nederlof, kandidaat nummer vijf bij de VVD is. Dus ik zeg. Allemaal stemmen op. Nou, nou. nou, dat maak ik nog altijd even lekker zelf uit. Helemaal niet. Dat mensen maak zijn. ik zelf mensen uit. Hadden, men, mensen houden niet van gedoe, uh, Ger. En het is een hoop gedoe geweest in die VVD. Ja, maar het is nu allemaal... Uh, okay. Oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. De, de, ja. Na, de narigheid is eruit. Ja, is dat zo? Okay. Ja. Nou, dat is een, een beetje toch fel, hè? Dat dat weet je toch veel? Ja, natuurlijk. Ik vond de mensen die voor de VVD erin zaten, niet echt narigheid hoor. Bernard Strong en Hendricks. en. Nee, nu zwemt Roemens een goede gozer. Maar laten we niet over politiek hebben, want. Dan gaan we weer Oekraïne gaan praten. Dat gaan we niet doen. gaan we doen, Trouwens, een top 5 op de VVD. Site. Hou oh. je even op, man. Nee, ik ziet even wat uit te je leggen. Je propaganda in propaganda. Je propaganda. Nou, ja, ja, ja, we ja. Doen we er staat ja, een foto van mijn vrouw. Ja. Hey, ja. Poetin. Een hele mooie foto, die heb ik genomen. Nou, dat is nog. Wat is dat nou. okay. wil ja, je nou even al brengen? Wat wil je nou brengen? Wat GroenLinks, Maroon Arbeid, Jongens Sandvoort Leven. Ja, niet boeien. Zandvoort 1. Nee. Zandvoort Echt 1 partij. Allemaal VVD, jongens. Kom op. Oké, luister. Jongens, jongens. Zijn grote VVD. Winkelen? Ja. Ja. Wij worden natuurlijk altijd beïnvloed. Is er is ooit een testje gedaan. Dan zeggen ze tevoren... Ja, Tuur ze je een supermarkt in. en zegt. jij komt direct naar buiten. Met, dan schrijft ze tevoren met, met een strandbal, een fles ketchup... en een fles pure oh, ja. ja. Je bent niet van plan om te kopen. Je gaat die supermarkt in. Je komt daarna naar buiten met een strandbal, een fles ketchup... en een fles pure uh -huh. Dat betekent dat mensen enorm beïnvloedbaar zijn. Nou zijn er eigenlijk... Vijf trucjes die mensen gebruiken om je dingen te laten kopen waar je eigenlijk geen zin in hebt. Zal ik ze even met je doornemen? Want daar ja. herken je ze ook meteen. Aanbieding. Ja, precies. Hallo? Maar het, nummer één staat het euroteken weglaten. Wat je dan doet, is dat moment een kopje koffie gaat in de aanbieding. Je zet gewoon vijf neer. En door het euroteken weg te laten, denken mensen niet meer dat het om geld gaat. Meen je dat nou? Ja, dat, is, ja, dat blijkt dus enorm goed te werken. De associatie met geld wordt dan weggelaten als dus je het euroteken weglaat. Okay. Dus dan staat koffie vijf. En dan koop je hem gewoon en denk je niet meer, oh, dat is 5 euro's. En dat is echt best wel, die, die werkt zo gek. Maar je, je brein maakt automatisch een andere afweging dan. Ja. Dus, dat is best een, dus het euro-teken weglaten, werkt zo gek. nou daar rekening mee. Ten tweede, het, dat is dan een sociaal bewijs. Wat ze dan doen is voor het meest gekozen. Met andere woorden, het meest gekozen product is. Maar ja. of dat zo is, dat weet niemand. Als jij een beddenzaak binnenkomt en er staat. Volgens meest het, bijvoorbeeld hebben ze zo'n Emma-matras, het ja, meest ja, gekozen ja, matras ja, ja. van Nederland. No one knows. Nee. En als het is vaak niet te controleren... ik weet het niet of het is, maar... Het zal, iedereen denkt dan... Het zal, als het meest gekozen is, dat dan is het ook zijn. Goed, nou, ja. Dus dat is ook een truc. Moet je moet nooit ja. weten of het waar is, check nee. dat dus vooral. Ja. De derde is de schaarste. Als ik het vertel, is het allemaal heel logisch. Schaarste, ja. Het is een tijdelijke aanbieding. Oh, ja, ja, ja. ja. Op op. ja. Enkele, je op is op. Nog één Ja, dat ja. doen ze met, bijvoorbeeld ja. heel erg bij, uh, ja, bij ja, Booking.com ja. en bij die hotelzaak. Nog twee kamers. Ja. ja. ja en dan inderdaad. ga je ze gek ga je boeken. Terwijl, dus, ja. er zijn ja. nog maar die dan bij, bij, bij die uh, dingen, dat is je, je, je hoe heet het, uh, um, je code. Maar je, weet je wel, je logt in. Ja, natuurlijk. En, en, dan en dan, uh, en dan, dan uh, verandert die om de ja. tien minuten en dus dan wordt die prijs hoger. En, ja, uh, en, dus be, het en bedankt. Ook ja. Goed. Schaars is dus ook, als ze zeggen dat zijn nummer drie... dan ja. worden mensen uh, uh, Oké, okay. uh. ja. Dan de klassieke korting, dat is anchoring heet dat. Dat betekent, dat is de klassieke methode... van 100 euro voor 50 euro. Ja. Nou, dat, is gewoon, dat heet anchoring. Dat is natuurlijk wat je heel vaak ziet. Ja, ja, en nooit je... dat, heeft die 100 euro gekost natuurlijk. Nee, dat is, maar is een, een beetje wat ze ja. bijvoorbeeld bij de wijn... dat weet ik dan ook van iemand die bij de wijnhandel zit... Dat als ze bij de, de Gal en Gal bij dat soort winkels... Dan, dan bieden ze een fles wijn aan van 7,98 voor 3,95. En nou, die moeten we hebben. Ja. Daar wordt de meeste winst op gemaakt. Want ze hebben hem helemaal niet voor 7,98. Die hebben ze gewoon ingekocht voor 2 euro. Daar wordt de, meeste, de meeste winst wordt gemaakt op fles die het goedkoop zijn. Gek genoeg. En ja, ja, dat ze dat ja, ja, ja. heel goedkoop hebben ingekocht. En dan zeggen ze, ja, normaal is die 8 euro. Ja, op ja. een woensdag 2023. Fuck you. Ja. Dat is een totaal goede truc. Is dat. Dus de klassieke ja. methode is het anchoring. Als tot slot de decoy... Die kennen ik ook niet, hoewel ik dan toch altijd denk, ja, dat klopt wel. Dat is namelijk als je naar, bijvoorbeeld naar de bioscoop gaat, dan heb je, kun je uh, popcorn kopen. Dan heb Je een kleine, een middel en een grote. Ja. Nou, de kleine is 3 euro, de middel is 6 en de grote is 7 euro. Welke neem je dan? De kleine. Ik neem altijd de kleine. Uh, de, nee, de grote de natuurlijk. De de de de het de gro verschil tussen de middel ja. en de grote is maar 1 euro. 1 euro, ja. ja. En dat noemen ze dan een decoy. Dus als die, als die middelste keuze niet was... dan zou je altijd die kleine nemen. Maar ja. door die middelste keuze is je een decoy-keuze. Ja. Dus dat is natuurlijk een beetje... Maar altijd... voor die 1 euro kunnen we net moeten gaan. Ja, ja, ja, dat ja, is een decoy. Dat, ja, maar dat zou, ja. zou dat nou... Uh, zoals in de Halterstraat heb je dan die kikken... Ja, die zaak die kost... Uh, die dan geef... kom je al deze trucken, kom je daar tegen. Ja, die, kom, die geven, bijna, geven bijna jacks weg. Ja. En dan staat er zo'n molen buiten... waar je niet langs kan komen. Ja, die staat lekker... Uh, die staat lekker in de weg. Ik zou dus wat voor zeggen. Maar ja, goed. <laughs> <laughs> en uh, en die, er staat een, een 5,99 op. Dus uh, voor uh, minder dan 6 euro... kan je dan zo'n jack kopen. Zou, zou dat nou mensen naar binnen halen? Ja? Nou ja. Dat denk ik wel. Wat het vooral doet, dat is weer iets anders, door dingen buiten te zetten. Jij hebt het er nu over, je hebt de naam Kik net twee keer genoemd. Ja, dat klopt. Vanaf is irritatie. Mm -hmm. maar het is hetzelfde met marketing. Iedereen kent nog de reclame van die twee kutklantjes <laughs> Voor het wasmiddel. Ja. Alles waar je je aan en irriteert, dat blijft het waarom zou doen. Ik doen? Ja. waarom heb jij zoveel reclamespotjes ingesproken? Omdat je zo'n irritante kutstem hebt. En dat blijft gewoon hangen. <laughs> Dank je. Graag gedaan. Ik vind het leuk om te horen. Ja, altijd bij de <laughs> ja. om te staan <laughs> Zo Weg met die jij dikke heupen en dingen. <laughs> nu is er de powerstepper. Ja, ja, ja, nee, Om de powerstepper te bestellen, dient u het nummer te bellen, wat er achter de vlag van uw land staat. Oh, Mike, nee. Heb ja, jij dat really gedaan? Really. Heb jij dat gedaan? Ja, ik heb er heel veel gedaan. Ja. Zo. Maar ja, overdrijving, irritatie. Uh, staat nu volgens, staat nu volgens, ja, staat nu volgens mij bij hem ook een power thuis, denk ik, hoor. Dat, dat die de <laughs> power stepper. Nou, ja. jij, jij weet ook bij bij, bij uh, sigarettenverkoop, ja. dat uh, merken betalen om op ooghoogte. Ja. Uh, ja. Dus als mensen de winkel binnenkomen, ja. dus kijken als eerste en dan. Maar ja, dat heeft meer niet zoveel nut meer. Nee, want je hebt, die, je hebt natuurlijk die die pakjes die allemaal op elkaar liggen. Ze pakjes hebben allemaal dezelfde Nee, Ja, nee, daar ben ik met je Maar even. in de supermarkt ja. is het natuurlijk wel zo dat zeg maar de, de premium aanmerken... de, zeg maar de Coca-Cola of de 3S-Cola ja. of ja. de ja. nep-Cola, zoals dat heet... Ja. Die zetten ze dan op een andere... Want je moet op ooghoogte. En daarop taal je inderdaad voor. En dat is ook waarom ze die truc... Er staan ook filmpjes van op internet. Ik weet het. Ze weten echt van tevoren... Ik ben met muziek... Ja. Ze ja. kunnen met muziek een bepaalde ja. rij in... De, de, door die muziek jagen ze naar rij 3, Door een geurtje <laughs> jagen ze naar... Ja, het is niet normaal. Ik ben kunnen. bij... Uh, in in Zaandam zit het hoofdkantoor van Navold, er is een ze proef, van proefopgeving, hè? Uh, daar heb je een hele in de kelder heb je een hele uh, hoe heet proefopstelling grote zie je hele proefopstelling ja, ja, ja, ja. en dan gaan ze kijken wat, uh, wat er okay. uh, ja, ja, ja, is maar ook bijzonder. muziek hè? want bijvoorbeeld uh, er wordt andere muziek in de supermarkt gespeeld op het moment dat uh, zeg maar uh, tussen vier en zes middags dan smorgens vroeg want er zijn er wat mensen die smorgens morgens vroeg tussen negen hmm. tien boodschappen doen dus en andere mensen die zijn niet aan het werk ja. Dus dat zijn we anders. Wordt, de muziek wordt aangepast. Het ja. licht, het geluid, de geur. Ja. Het is niet normaal. Ja. In jullie hebben we ook geen Sinterklaasliedjes, liedjes bijvoorbeeld. Nee. nee, maar wel wat? Vast wel. paaseitjes. <laughs> dat zijn we er ook niet. Ja, nou, er al zijn al nu paaseitjes, hoor, ja. al paas bij, bij, ja. eitjes. Sterker nog, er zijn nog pepernoten volgens ja, mij. Ik zit, ik, ja. ik, zit, ik zit al uh, hierbij <laughs> te bedenken van wat er dan uh, tussen 9 en 10. in de Albert Heijn en Ramstein met Doehaste. En uh, s'avonds uh, gewoon een heel. Zet uh, uh, een kaars bij je nacht. Uh, ja, nee, zoiets doen is waarschijnlijk wat meer uptempo. Tussen, ja. uh, tussen 6 en 8 zijn de Forensen, zijn mensen die gewoon hun werk. Ja. En die komen even snel een boodschapje doen. Ja. Er zit een ander muziekje bij dan mensen tussen 9 en 10. Dat zijn ja. mensen op leeftijd die de ja. tijd hebben. En die gaan ja. Ja. op heel relaxed, die een hele relaxed om je boodschappen te doen. Ja, nou, dat is echt. Het zit ja, dat, dat, dat, dat, dat heel interessant in elkaar hoor. Als jij met honger of honger trek, oh, ga je oh, werkelijk niet doen? Track moet je eigenlijk niet doen. Hè? Nee, dan ga je, je moet nee. eerst gaan eten en daarna oh, moet je, je boodschap gaan Het meest bizarre... Ik was dat is een goede tip van ons. Ja, ja, ja, ja, het meest bizarre, ik was in, in, in Las Vegas... <laughs> en daar was ik in het Venetian Hotel... En dat is dat, waar ze heel Venetië hebben nagebouwd. Met die bruggen en bootjes en alles. En hebben ze zo'n hemel gemaakt... gewoon als, als zijnde een... Ja, je, kijkt gewoon, als, je hebt het gevoel dat je buiten loopt. Je kijkt ja. gewoon naar een blauwe hemel. Dus dan, toen zag ik een man naar een kastje lopen om iets iets met een standje aan, dus was iets aan. Het stel. Ik weet niet iemand toe. Wat bent u nou aan het doen? Hij zegt: ik ben de lichtstand aan het aanpassen. Ik zei, pardon. Oh, ja. En die ging het aan mij uitleggen. Ik zeg: wat doet hij? hij Zeggen we zetten hem op de dagstand. Zei, het was elf uur s'avonds. avonds. Hè? Ja. Ik zeg: pardon. Ja, we zetten hem nu op de dagstand. Ik zeg: maar help mij even. Hij dit is dus de grote mindfuck hier in Vegas. Wat je moet gaan doen, is mensen het verschil tussen dag en nacht laten kwijtraken. Waardoor ze meer gaan gokken op die gokautomaat. Ja, maar ja. dit was het gedeelte waar ze allemaal kledingzaken. En, uh, en mensen gaan overdag kopen en s'avonds niet. Dus ja. jij hebt om 11 uur s'avonds geen trek om een spijkerbroek te kopen. Ja, ja, ja, maar hij zegt: ja, ja. Ik zet die licht dan nu op de dagstand. Want ja. jij het gevoel dat het dag is. En dan ga je spijkerbroeken kopen oh, en t-shirt. Ja, ja. En zo erg is het. Ja, zegt hij zo leuker je de hele dag. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, kan dat dat, dat, dat Oké, okay, nou hartstikke leuk. Hartelijk Zullen we leuk. nog een uh, stuk nou, uh, muziek uh, doen? Uh, ja? Ja? ja? Jij ja. of ik? Misschien nou, een hekje denk je daarvan? Uh, nou, Oké, okay. uh, heb je wat klaarstaan? Ja. Oh. heb je een echte heer, toch niet? Ja, ja. Wie is dit? Ja. Net die keer dat je die deurt bent. Ja, natuurlijk, ja. Ik ja. He? ken hem niet. Ja, hij, ik ken ze wel: The <laughs> <laughs> American Dream.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 Waar is het een geweest? En, dat laat ik aan jou over. Oh, sorry. <laughs> Tuurlijk is dat een ja, plan, om, om het een niet geweest. Goede plaats. Ja, ze, jij kende het toch? Ik kende het wel. Ja, ja zeker weten. Zeker Tino ook? Ik ken het, ja. Goed zo, Tino. Ja. Ah, maar we, hebben een, uh, ja. we gaan naar, naar Tino luisteren. Nee, ik ja. zag maar oh, nee. een stukje van, ik oh. zag er een stukje van, ik heb af en toe van die kopjes, dat je denkt, why? Weet je wel, Kalemans, deel half de halve kaas. Ja. Man doet het met kip en wordt geplet door balend gestepen. Dat oh, ja. is wel uh, leuke uh, dingen. Van die, dat je ja. koe valt door het dak. Daar moet ik meer over weten, maar deze ook. Man in Australië, dat is vervelend, hij is dood. Man in Australië dood door afzagen benen na onderlinge afspraak. <lacht> dat is toch een hele rare kop. Dat is ja, een hele rare ja, ja. Ik kan me nou ja. voorstellen, ja. er was op een gegeven moment jaren geleden zo'n zo Duitse uh, heer. die had toen afgesproken met een man. dat hij ex mode, dat hij zijn snikkels zou afzagen. Ja, klopt. En dan klopt. bakken en opeten zouden. Ze, samen, ja. ze zouden zijn penen samen opeten. Ja, Weet je nog? Dat ja, was, ja, ja. Bizarre verhaal was ja. dat. De man is ook uh, dus een kannibaal. Nee, deze van Duitsland. Nee, deze kanibaal van Duitsland. Okay. Die at ook mensenvlees. Maar dit was een idioot. Uh, maar dit, dit is een, een 66-Australische man is overleden. dat zijn been zaterdag door een ander met een cirkelzaag was afgezaagd. Oké, okay, dat kan. Het afzagen van het been zou zijn gebeurd na een onderlinge afspraak. What the fuck is nah, die ja, ik heb last van een kalknagel. Kun je mijn onderbeen even afzetten? <laughs> Wat <the> <laughs> de fuck? De twee vinden elkaar, zegt de politie. De vermoedelijke dader is een man die is later opgepakt... op verdenking van moord. <laughs> gebeuren De natuurlijk agent even. die de zaak onderzoekt... zegt dat hij in 34 jaar dit nog nooit heeft meegemaakt. Nee, dat snap ik. <laughs> Ze zaten samen in het park, de heren. Ze reden samen in het park in de auto. En het 20 minuten later zaagde de man... Uh, die andere man zijn been onder de knie af. Ja, daarna gingen er vandoor. En dat was het. Maar en toen is hij doodgebloed. Ja, niemand is doodgebloed. Dat is niet te geloven. Maar, maar een ongeling afspraak. Ja, ik ja. maar ja, goed. Uh, ja, ja. ja, je kan er last van hebben. Ik, ik heb last van... Ja. Als, ze, als ze het allebei leuk vinden... Dan ja, er gebeuren ja. gewoon in de wereld hele rare dingen. Dit is toch gek Heb je wel gehoord van het Britse bedrijf? Dat, uh, uh, uh, nou ja, uh, uh, uh, uh, jij hebt geen hond, hè? Nog niet. Ja, Nog niet. Hallo, met wie? Met wie? Ja, dat is Max. Mark Rutte. Ja, paniek. Dan nee, ja, gaan die alarmbellen af. Oh, ja, nee, Dat is een mooie toch? Ja, heel leuk. Hé, hey, maar uh, nee, jij hebt geen hond, hè? Nee. Nee, ja, heb nee, ook, nee een jij heb geen hond. Jij nee. ook geen hond, ik ja. Ik heb gewoon geen hond. Nee, nou ja, als je een hond hebt, dan. Uh, uh, uh, uh, in, in, in, in Engeland is er een bedrijf die uh, uh, produceert hondenvoer. En die zoekt baasjes die de ontlasting van hun viervoeters in de gaten willen houden. Sorry. En het hoeft niet voor niks, hè. Het is gewoon ja. even roeren. En als hun fikkie twee maanden lang plantaardig. Uh, uh, uh, uh, vo voedsel voeren en hun kakken in de gaten houden, krijgen ze 5300 euro. Pardon? <laughs> ja. Plantaardig voedsel natuurlijk. Plantaardig voedsel. Je hond doet mee in zo'n testprogramma. Ja. ja, maar het blijft stront. Ja, ik wil zeggen. Dus ja, het maakt geen leet uit. Kak is kak. Maar ja, luister, het kan niet je schelen. Als je een hond hebt, je laat hem uit. Dan moet je toch altijd met zo'n plastic zakje... moet je de, moet je poep innemen ja. nemen. Ja. Enzo. Dan kun je het net goed in een zakje bewaren... en, en, en opsturen, toch? Of niet? Ja, dat kan ook. Ja. Voor vijf, voor vijf maar je moet het niet opsturen naar, edit, naar, je, naar je darmonderzoek. Nee, dat zou je zeggen. Dan krijg je een hele rare een raar, raar, uitslag. Dan krijg je een raar uitslag. Een <laughs> raar uitslag. <laughs> je moet iets minder vegetarisch eten. Ja, ja, dat. precies. Dan moet je onderbenen eraf bijna, ja, precies. ik. He? Goed, maar, uh, goed. Ja jongens, er gebeuren rare dingen. Jij ja. zei het al. Hè? Want wat, wat gebeurt er in Engeland? Een man uh, van, uh, die, die, die had recht op wat geld... omdat hij in november drie uh, weken geen, geen stroom had. Of drie dagen zelfs. Die krijgt een cheque van zijn bedrijf. Een elektriciteitsbedrijf mm -hmm. Een vergoeding. Wat staat daarop? 2,3 biljoen uh, oh, ja. pond. Ja. No? Dat en, uh, <laughs> ja. Dat is godverdomme twee keer de omvang van de hele Nederlandse economie. 2,3 <laughs> biljoen, biljoen. Biljoen. Dus hij belde, die, uh, hij belde bedrijven. Dus dat weten jullie zeker dat, uh, dat het uh, correct is? Anders ga ik het innen. Ja. ja, dan moesten we wel een beetje lachen natuurlijk. Want het kostte natuurlijk niet, hè, dat begrijp ik Het nee, is een vergissing van de bank in uw voordeel. Ja, ja. Het kan misschien 23 pond geweest zijn. Dat zal, zal het een beetje zijn. Ah. Maar is dat, je, je krijgt, je krijgt zo'n check binnen, zeg. Ja. Ja, maar wanneer... Wat zou jij doen meteen ja. in? Hè? Nou, ik kreeg laatst een, een, een, een rekening van, van, van mijn gasverbruik en Dat was iets van 6500 euro in de maand. Vijf, en bedankt. 7500 in de kan maand? kan helemaal niet. Nee. nee dus ze, ze hebben al die, die, die uh, aansluitingen hebben ze op eerst op verkeerde uh, oh, ja. appartementen gezet. Dus uh, iedereen had een, verkeerd, uh, een verkeerde rekening van een verkeerd appartement. Ja, nou, je dat? ja dat is verkeerd aangesloten. Ja, maar er is dus een appartement dat 7500 in de maand moet staan. Nee, ja, maar, waarschijnlijk hebben ze alles bij elkaar opgeteld. Oh, en, uh, en, ja, ja, en dat ja, ja, naar ons ja, toe ja, gestuurd. Ja, ja, ja. <laughs> maar, maar Hans, mm -hmm. uh, het gebeurt natuurlijk regelmatig dat mensen postingen Een uh, ja, de banken tuin, uh, krijgen, ervoor, ja, ja. Maar... <coughs> door een fout. Maar wat gebeurt er dan? Het is 23 euro. Je krijgt 2300 euro. Ga je dan vertellen? Het is nee, 2300 niet. Maar met okay, met 23.000 ga je het vertellen? Net nee, ook nog niet. Of dan maar... wacht je tot zij het achter de afgelopen. Ja, 230.000 zou ik wel even bellen waarschijnlijk. Mm. Maar, ja, toch? Ja, ja. Er, is, er is namelijk een bedrag waarop je denkt... Ja, ja. hier houdt ik mijn bek over. Ja, ja, misschien hebben ze die door of zo. Ja, goed. toch? Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, uh, nou, uh, uiteindelijk moet je terugbetalen, uh, ja. toch? Zullen we hem? Uh, de kolom van ja, Tino goeien. maar even ja. doen. Dan uh, lijkt me dat uh, zeer verstandig. Uh, de kolom van Stuy komt eraan. De kolom van Stuy Kutdag. Het is donderdag. Met welke intentie bent u hier gekomen... Vraagt de dierarts met veelbetekenende blik. Mijn lief, denk even na. Ja, ze loopt moeilijk. Ze valt af en toe om en ze wordt mager. Haar oog wordt ontstoken. Ik denk niet dat ze het nog lang gaat maken. Dus uh, de dierarts zwijgt. Hoewel dierenartsen niet de eet van o Hippocrates hebben afgelegd, zullen ze niet zomaar adviseren om euthanasie te plegen. Dus vraagt ze het nogmaals met iets meer klemtoon. Mijn vrouw vervolgt. Ik weet niet hoeveel pijn ze heeft. Het kan zijn dat ik haar over drie dagen dood in haar hok vind... of dat ik hier volgende week met hetzelfde verhaal zit. Dus uh, de dierarts knikt. Babs wordt liefkozend aangehaald. Ze heeft haar twee jaar gehaald. Ze is best oud van Russische dwerghamster. Babs heeft een toplever gehad. Mijn, noemer, mijn dochter nam vanmorgen afscheid van haar. En nu krijgt het kleine witte dotje poetskatoen met bolle oog en prikje. Ze ligt in de palm van de hand die ze al twee jaar tam opzoekt en ze sterft. Een half uur later belt mijn zoon om te condoleren. Condo condo condo de familie hamster is a goner. Mijn zoon quote Monty Python, is het cease to be, it's going to meet her forefather, it's an ex-hamster. We lachen het weg met de legendarische parrot sketch. Babs kwam in ons leven toen COVID-19 begon. Onze dochter zocht een kameraadje. Dat werd dus de volledige hamstercursus voor 65 euro. Een speciaal voer, een kooi van 80 euro. En de optioneel aangeboden cursus handtam maken voor het scheidbeest. Voor een diertje dat 57 kost. Het economisch model van onze gezelschap dieren is natuurlijk fantastisch. Het laten inslapen is een veelvoud van de afscheidprijs. 65 fucking euro. Ik ben nog vergeten te, te vragen wat ze met het corpus gaan doen. Cremeren? Dan zetten we de oven niet voor aan, meneertje. En Babs een beetje kennende had haar lichaam... misschien wel ter beschikking van de wetenschap willen stemmen. Stellen. haar vertrek drukt een stempel op de dag en relativeert. Want er zijn mensen die het zwaarder hebben. Het is donderdag. Of zoals mijn, mijn dochter vanmorgen opent bij de koffie. Dat hebben wij weer. De Russen vallen de Oekraïne binnen. Wij laten Babs inslapen. Wat een kutdag. Afgunnen we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 Zo, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Pracht, dat is een prachtig, nummer ja, ja, ja is erg, erg mooi. Plea for Peace van ik Alaska, ben... mag ik even? Het is mijn uh, moment eventjes. Nou oh, ja, ja, ja, ja, ja, het, uh, het nummer is die, uh, dat heeft Frank Bont in uh, 2017 geschreven. Uh, hoort ook bij het album Plea for Peace. En Familie van Games? Nou, uh, dat zeg mm -hmm. ik niet, maar uh, het, uh, het, ik hoef er daar verder niks meer aan toe te voegen. Het uh, nummer hebben we weer gewoon uh, weer regelmatig ja, laten horen. Mooi nummer, mooi nummer. Ja, Mooi nummer, heel goed. Hey jongens, uh, Amerika heeft een nieuw uh, wereldrecord. Oh ja? Ja, en het is niet gering. De grootste pizza, moeten we raden? Nee, de grootste pizza. De pizza. Nee, nee, nee. De, de grootste hamburger. Nee. De langste bliksemflits ter wereld. Echt waar? Ja, oh. over drie uh, Amerikaanse staten. Oh. En die was 768 kilometer lang. Fuck that. Dat is van Groningen naar Maastricht en weer terug. En weer terug. Dat is ja, best een lang een Dat is best te lang een Blikemflit. Is die jij dat, dat ja, er gezin geslagen? Dat vertelt uh, <laughs> het verhaal niet. <laughs> hey, Bliker flits ooit. <laughs> ja? Nebraska, Nebraska, de, is bekend, ik had vrienden in ja. Nebraska. <coughs> <coughs> Sorry, de Braskan skies. Dus, dus hmm. Allemaal corners, allemaal flat, flatline. En dan zie je de bliksemflitsen, jongen, dat is zo niet mooi. normaal hè? Prachtig. Ik, ik heb nog bijna... één keer hier op de Noordzee gezien. Toen we op het strand. Ja. En van, van, van Noord naar Zuid. zag je over de hele Noordzee bliksemflitsen. Hè? Dat is mm. toch geweldig? Ja, zou ik, bijna heb zei, zei, ik zou, zou bijna zeggen: bliksems. Ik heb, ja, ooit bliksems. Ooit, ik, ik heb ooit een keer gezien dat iemand uh, werd, dat iemand werd uh, uh, uh, geraakt door de, door de bliksem. Ja. Oh, dat is, ja. dat is. Misschien... Wel een heel dingetje hoor. Die vloog twee meter lucht in. Zijn schoenen waren verbrand. Dood of niet? Ja. Dat heb jij gezien? Ja? Oké. Okay. Zien gebeuren? Ja? Meen je dat? Wij waren vroeger bij de Harmoniekapel. En hadden we in Schorl, hadden we een, een Harmoniekapel. <lacht> moet je maar geen Tuba spelen, dan snap je knap nee, nee, ik had een trommel, hè? Oh, ja. en, uh, maar er was een buschauffeur en die liep naast uh, koper. De koper. Ja, je moe moet geen Tuba spelen als een bliksem. Gewoon een En uh, opeens een knaljongen, klats. En uh, ja, het was klaar. Maar die bus is om het leven ja, gekomen. Ja, die is oh, om het leven maar gekomen. Maar niet ja. de tuba, tu, tu, tu, tu, tuba speler nee, nee, de tuba Hoe zijn jullie niet. teruggekomen? Met de bus. Met de bus. <laughs> Goeie <laughs> Wat een verschil. Lopen, nee, dus ja, ja, ja. Ja, ja, ja, maar wij hebben een, oh. ja, okay. een andere een weer. Oké, andere een beetje meer. Met Guus mee, met Donner en de bleke. en dingen, denk, kedengekken dingen. Ja, ja, ja. ja maar ook ja. nog een beetje gek bericht dat in de in de Betuwe is uh, Diana van Dijk is een hobbyfotograaf. Die was aan het fotograferen. Die ging de, de, de landerijen op. En die heeft dus in uh, Echtold, in Zoelen en in Beuzichem... ja, let goed op, dat zijn ja. geen aardappelmerken... maar dat zijn uh, steden of dorpen... Ja. Uh, heeft ze in de sloten sinaasappels zien liggen. Merk? Nou, is dat is dus niet zo erg, maar het, het waren er zoveel. De politie is inmiddels uh, op de hoogte gesteld. Nou, je hoort wel eens dat mensen dan drugsafval dumpen. Er is dus in, die, in, in de, de beter zijn sinaasappeldumpers. Dus, oh, dus okay. wordt dus ook naar gezocht. Iemand heeft gewoon een paar duizend sinaasappels in de sloot gepleurd. Om Hoe maken? dan? Ja. Wat dan? Nou, het zou ook met drugs te maken kunnen hebben... dat in die andere die ze gehouden hebben... daar, daar, daar de drugs in zijn. Ja, ook. dat zou kunnen natuurlijk. Ja. de rest van die sinaasappels... Maar wat de fuck? Waarom gooi je ja, duizend nou. sinaasappels in de sloot? Ik wil... Ik hoorde, ja, ik hoorde vanmorgen nog een verhaal... bij onze vrienden van Radio 2. Er was een vrouw die had twee jassen besteld. Je hebt het over drugs, hè? En die doet dat om te passen. En vervolgens zit ze in één van die jaszakken. Blijkt er een zakje wiet in een van die jaszakken te zitten. Ja, die kwam daar dus achter. Dat was ook niet echt heel fijn. Als je maar zegt, over, uh, over uh, uh, zeg maar groente en fruit gesproken. Uh, in, in Israël is er een boer... en die heeft het wereldnieuws gehaald. Nou... Met uh, uh, de, een, een gigantische aardbei die die heeft. Uh, aardbei, aardbei, ja. Nou, die heeft hij geteeld. Die is een teler. Ja. En die heeft de grootste aardbei ter wereld. Uh, uh, uh, zeg maar... Uh, Was die het, dus een broodje of niet? Het leven, nou, hij weegt uh, bijna 300 gram. Pardon? Ja, dat is dus, een behoorlijk aardbei. Ja, nou, ja, dus. Volgens uh, Guinness is het uh, de, grootste, de zwaarste aardbei ooit. En, uh, nou ja, dat moet, dat moet zo'n... Uh, Bijna van, een kipfilet in een nou, kipfilet. zijn. Nou, dat staat er ook. Oh. Dat, Ik heb geen ja, dat het bij, vergelijkbaar kipfilet. met een kipfilet is. Nee is dat? Ja. Oh. Nou ja, dat is toevallig. Onwaarschijnlijk. Ik roep ma maar dat ma ma staat ma ma er gewoon. Lekker man. <laughs> een, wit, een wit bolletje. Oh, een beetje roodbootje. Doe rood mij een broodje. Aardbeid, een beetje suiker erover. Hoeveel suiker heb je nodig om deze arbeid te suikeren? Ja, een kilo. Ja maar, ja maar wel wil er een wil dat je maar een een ja. hebt. ja ja en, en dan, kan, stand, kan, dan kan je echt tegen iedereen zeggen ik doe er een aard bij ja, ja maar. <laughs> ah, lekker man He, toen, He, ik die die of? Of? Ja. toen ik die abrikoos smoothie ja, ja. je... to, toen ik die abrikoos ja vervolgens maar toen toen ik die framboos ja dat heb ik ook gehoord ja maar als, we als je bij je tomaten stroef, hoeveel, hoeveel tomaten gewoon een fruit grapje dan moet ik even groot groente fruit cd Waarom nou prey? Maar dan hoef je natuurlijk als je een smoothie maakt, hoeveel arbeiders wilt u erin, meneer? Gewoon één? Ja, maar dan wel een vlieg. blenden met je bek. Nou, Dat zit een beetje in het fruit, hè, de sinaasappel. Maar hoe weet je dat het de grootste ter wereld is? Daar kan niet niks over hè? Oh, goodness. World Book of Records. Ja, Dan kun je overigens inkomen. Ik weet dat Tom Waas, mijn oud oud-collega Tom, die heeft dat. Die maakte het programma uh, Tom Waas. Uh, weet ik veel. Toen maakte hij Tom Testeron met ons. Mm -hmm. En die wilde graag in het Guinness recordboek komen. En het is hem gelukt. Mm -hmm. Hoe? Met, ja, met pizza eten. Zoveel mogelijk pizza oh, ja? eten. Binnen een minuut zoveel mogelijk pizza schrijven. Oh, nou, dat is dan ook dan niet goed, hoor. Nee, toch niet zal maar. Hij, hij, hij kwam erin. in. Dus uiteindelijk is het goed. Er moet namelijk een notaris bij. En er moet er van alles ja. je kunt niet zomaar... Maar je kan ook niet uh, um, zomaar... Uh, wij kunnen hier ook een record vestigen door... Ja, of te gaan eten. Ja, ja iets, cool. maar... Het moet wel een zin. Het moet ofwel bestaan zijn of zinnig. Ja, je kunt ook ja, ja, records ja. bedenken die, die onzinnig zijn, weet je. Ja. je. kan ook zeggen: zo snel mogelijk vijf liter zeewater drinken. Ja, dat is ook een record, maar dan ben je niet goed ja, bij je hoofd. Jij, dan ben je dood, dus of ja. Dus dat telt niet. Wil een dood? Ja, nou, dat weet vijf ik. Vijf nee. liter zeewater. Nee. dat nou. Nou, geloof ik nou, niet. Overigens heb je het verhaal uh, de dingdong, uh, de visdeurbel. Ken je dat verhaal of niet? Nee. nee? Nou, er is een uh, in, uh, in Utrecht bij de bemuurde weert. is een, uh, is een sluis. En daar, daar was al eerder sprake van. Daar hebben ze een visdeurbel, heet dat. En dat heeft te maken met het feit... Het dus zijn natuurlijk vissen die willen natuurlijk eitjes leggen. Die willen paren. Dus dat ja. Allemaal in het voorjaar wel als gevoel. Van, nah. Maar dit weer? Een beetje vis. Doet een klein dat. beetje vis doet dat ja. natuurlijk. Ja. Uh, maar de visdeurbel... Dat, de, de, de vissen gingen ze een, een handje helpen... om de krommerijn op het kromme rijn op te gaan... om eitjes te leggen. Maar in het voorjaar dus nu... Door die, omdat er weinig boot zijn, blijft die sluisdeel uh, dicht. Dus dan kunnen die vissen niet paren. Okay. Dus dan hebben ze een camera onder water geïnstalleerd... En dan kun je dus naar die website gaan... mij onder, onder de, de visdeurbel Utrecht. En als je dan ziet dat er twaalf vissen... een beetje, beetje, beetje hitzig naar elkaar kijken... van uh, jongens, er, er, er moet, moet genoeg worden <laughs> gedaan... dan kun je, dan kun je uh, uh, op de visdeurbel drukken... en dan doen ze de sluis open om die vissen erdoor te laten. Dat, ah, dat is heel grappig. Ja, ja. Het is zeker ja, De is. visdeurbel is dus geen echte deurbel. Maar het is een website. Je ziet de onderwaterbeelden. En als je nog veel vis ziet, even op de knop drukken. Mooi gaat nieuws. de sluis open en dan elke vis... Die kan kijk. dan lekker door. Je ja, denk... kunt beter op die knop drukken dan op een andere ja, knop. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat denk ik ook. Ik ja. denk dat ik ga kijken. Ja. De Gup. Ja, dat ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dit is geen Gup hoor overigens. Drive my dad and is my dad bird, white, red, ride, ride. Six or six, it's a plan. It's absurd. I'm gonna put her on the backseat and drive her to Tennessee. Ja, het kan even doen, ah. maar dan heb je ook wat, hè? Ja, laatste zes dus, uh, minuten. Goed, jongens, we ja. krijgen zo de top tien... van uh, de uh, uh, dingen uit de twintigste eeuw... die de hedendaagse jeugd niet kent. Oh. Nou, dat, uh, uh, dat uh, zijn er uh, natuurlijk nogal wat. Want er is het uh, een uh, en ander veranderd... in de afgelopen twintig, dertig jaar. Ja, zeker. Hè? Kan Houdt je zeggen. zeggen. Ja. Dingen die je niet kennen? Uh, uh, nou, ik... Uh, ja, ik uh, ik, ja, ik kan, weet ik, wel één ik, of twee. Ik, uh -huh. ik geef even een uh, voorzetje op tien... Dat zijn de videobanden. Okay. Ja. De banden die we allemaal nog thuis hebben, denk ik nog een paar. Maar van uh, geen... Philips? Philips 2000. Dat is nee, ja. Dat 2000. Van... Betamax, Sony, uh, Sony Betamax. Sony, uh, Betamax. Ja. Betamax had je. Ja. Bemataks. Ja. Uh, maar dat zijn ook de professionele. Wij, dus uh, wij hebben nog heel veel gedraaid op uh, be be be Betamax. Uh, de zachte floppies. Zachte floppies. Ja. Maar floppies waren ja. eigenlijk weer de, de, de opvolger van de, ja. van, de, van de video. Dat zijn Over. de opvolger. Ja. Pick-up is weer terug, hè? Ja. Wie? Mijn dochter van een pick-up op de kamer staan. Ja, grappig. Ja, dat is wel leuk. Ja. Ik had vroeger stickers laten maken. Pluggers doen het met hun pick-up. <s1> <hijen> Hoor ik voor word je tegenwoordig ook maar gewoon niet toetje voor opgepakt, hè? ik weet één, ik weet... Zandvoets presentator. Van... Want vroeger oh. werd er uh, bij de snackbar, uh, bij de spoorbomen... De zilvermeeuw. De zilvermeeuw. Daar waar het altijd druk en gezellig nee, is. Nee, nee, niet bij de zilvermeeuw. Uh, de oude hal. Oh. Daar hing een uh, draaischijftelefoon uh, aan, de, aan, de, aan de muur jarenlang. Oh, ja? En mijn kinderen die keken naar wat is dat. Die wisten niet wat, dat nee. je een nummer... Want welk nummer heb je gedraaid, zeggen wij. Ja, ja, ja, je, ja, ja. Welk nummer heb je getoept, getoetst? Wat Zij wisten niet wat ze met die draaischijf... Zijn je een frituurpan? Ja, frituurpan wel natuurlijk. Ja. Maar een draaischijf... Ja, ja, ja. Goed, ja, ja. goed, goed, goed. Hé uh, hey, jongens, op negen? Op negen. De flippo's. Ja, die kennen ze nog meer. Nou, die niet zijn ook helemaal in, meen, ja, man. Nee, ja. Toch? Nee, flippers nee, nee, flip flip nee, flip flip niet meer. Nee, flippers niet meer. Nee, de nee ja, ja, ben jij mee in de wacht. De zon, zon, die kreeg je in een, een, een zak chips. Ja. En dat was reden populair toen. Ja, zeker. Goed. Op acht, de Tamagotchi. Ja. Ken nog hem nog? Kut. je Moest een leven houden, of niet? Een bizarre speelgoed in Japan. Heel populair. je Moest toch een leven houden? Moest je eten geven? Digitaal huis praten. Ja, een enorme razie in de jaren negentig. ja. Maar kinderen weten nu niet meer... Kon je meer ook in nacht slapen bij de dierarts. Die ja. Ja. En op, op zeven is wel een hele bijzondere. Ja. De telefoonboek. De laatste die ik bezorgd ja. heb is in 2020. Het bestaat niet meer. Echt dan waar? Noem dan je er ook geen versie 20. van mee. We kunnen ja, ja, ja. Nou, nou, wel een paar mee. Gauw Gids. Laat ik het zeggen. Tijd dat ik de Centenwijk had... Uh, Zandvoortselaan, noem maar op. Ah. Dan had ik er wel een paar van die dingen die ik. En op een gegeven moment uh, kwamen ze niet meer. En toen kwam er ook een mededeling over van. Nou, hier nee, dus speelde een, telefoon... een beetje gewicht. Overge overigens mm -hmm. is de telefoon gisteren nog tot 2018 uitgegeven. Dat bedoel ik. Maar we 2020, hoor. Ja, dat is 2018. Wat moest je dan als sterke man? Wat moest je dan doorscheuren? Want je moest natuurlijk altijd. Ja, Vroeger ja, ja. Je ja, ja, de man van de Ik die ja. man een telefoonboekje door. Ja, dat was dat verhaal? Ja. Ja. Ik denk een oude. Ik denk een oude. Een autobouwwwinkeler, Prins. Hé, hey, zes, De Gameboy. Ja, ken de Game Boy. Ja, ja, ja. En dan had je de oude Game Boy Color. Nou, daar was je helemaal. Ja, daar was iemand, ja. En je kon met de Game Boy drie tot vijf uur spelen. Maar mijn kinderen kennen de Game Boy nog hoor. Ja, maar jij hebt oudere kinderen. Ja, maar wat we bedoel je dan onder de tiener? Maar oh, ja, dan kinderen zijn ook boven ik te kinderen, te te denk, te de hè? Ik denk, ja, maar die, dat is wel, wel Gameboys, ouder. Gameboy tien vijftien jaar denk, geleden. Ja, ik denk, nou, daar, laten we nou eens kijken dat kinderen uh, 15 jaar uh, dit van vijftien kennen geen Gameboy. Ken nou, ik de Game denk nog wel dat ze af en toe gebruikt worden die dingen, hoor. Ja, maar die liggen bij de bij de kringloop. Oh, ja, dat klopt. Ja, nou, daar kennen ze misschien van. Nou, hartstikke. drie, of vijf. De faxmachine. Hij is net de volledig uh, uit het uh, strafverdienen verdwenen. Ja, Want uh, KPN uh, PTT heeft. Uh, Geen faxmachine. Fax, fax, nee, uh, nee, okay. nou, nee. Ik was, ik was in uh, Uruguay in 1986 bij een of andere zeilrace en toen hadden ze één faxapparaat. Oh, ja. Daar kon ik mij een <laughs> stuk mee door. Uh, oh, ja? En die was van Philips, die hadden ze een speciaal geplaatst en dat was wat hoe daar. In 1986 kun je nagaan toen, ja. Toen kwam je op de ja. vrachtmachines. zeg maar. Toen ik bij Warner werkte, hadden ze het nog niet. Dat is ze het telex. Oh, ja, ja. Het is een telex. Oh, ja, ja. Ja. Ja. Er ja. Ja. Een eromheen. Ja. Het veel aan die was dat als iemand iets gestuurd was... dat het gegeven moment was thermisch papier. Het vervaagde. Dit. Ja. Ja, ja, dat was gewoon... een vaktsen met normaal ja. papier, ja. volgens mij. Ja, want je kreeg gewoon printers kreeg je ja. op een gegeven moment. Op. Ja. Vier. Op, op vier, de floppy. Ja, dat zeg ik. Slappe floppy. Ja, de slappe ja. floppy. Die moest je nog met zo'n... Uh, met zo'n hendeltje van je computer moest je hem veiligstellen. stellen. Ja. ja. Dat was de slappe ja. floppy en dan kreeg je de harde ja, je viel. had ja. er een paar, hè. Je had ja. een, een harde floppy en een zachte floppy. Ja, ik kreeg het wel mm -hmm. wat af, een harde floppy. <laughs> ja. <laughs> ja, op drie, hoor de encyclopedie. Ja, ja, de, de, de winkelen prins. Ja, ja, Die de stond toch bij zo'n meubelfabriek Oosterwijk-kast... bij oma's thuis, Ja, ja. de winkelen prins. Ja. Ja. Kon je en, het allemaal ja, zoeken. Ja, tegenwoordig ja. is het... Komen we nog regelmatig binnen bij de kringloop? Ja, ik natuurlijk. Ja, de de de ik ik heb het ook weggegooid. Ja. Ja. Op twee, ja, het fotorolletje natuurlijk. Moet je bij Walter Sands ja, ja. wezen? Want die heeft er nog een paar in zijn ijskast ja, zitten. Ja, ja. <laughs> dat doet hij inderdaad. Nee, die worden nog steeds weg. En Een ja. ja. polderroortje worden gebruikt. Ja, ja maar gewoon, dat is dan weer uh, door, door door een kunst, beetje, Voor uh, kunstfotografie. Ja, precies. Maar een beetje maakt, retro allemaal, allemaal. Je maakt ja. beetje foto's uh, op je telefoon Digitaal allemaal tegenwoordig. Hey, ja, die is ook... Uh, en op één is het natuurlijk de telefooncel. De telefooncel. Die, uh, oh, ja. die, die kent niemand meer. Ja, een telefoon. Maar ze zijn er nog wel, hè, volgens mij. Nee. Ja, maar. Nee, helemaal niet meer. En, nee, had weinig weinig weinig weinig geld. Ja. en had je oh, te weinig kut. geld. En had je te weinig geld en dan deed hij het niet. En dan was hij hier helemaal in de kloten... gegaan. En die telefoonboeken waren allemaal weg? die ja, telefoon. telefoonboeken. Weg, kon nou, je die waren jaar ervoor vooral weg. Die waren in de, de, ja, ja, de, de fiets gestoken. moest je ze oh, omhoog ja. tillen in die telefoonboeken. Ja, ja, ja, en iemand had ze in ja. de heen gestoken. Het ja. nummer ja. Ja. ja. Nou, nou dat, was het. dat was het. Wat een Ach. kutje. Nou, nou, nou, het is nou, hartstikke nou, nou, nou. mooi, want uh, de mensen van de volgende ploeg... staan klaar om de wanneer weer over te nemen. Tot ziens. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.